Uit de pas, ik zal de doods bewaren tot die volle.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 Horsk lachje, Het is mijn dag. Stel hem aan mijn dag, wel. Het is echt mijn dag, niet serieus, niet, mijn dag, Het is, nee, het is mijn dag, oh mama. Echt lachje, 106.9 CFN. It's so cruel without you here beside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 是吗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 Of van Bedrijfsrecherche, het oudste particuliere bedrijfsrecherchebureau van Nederland... blijft wel onder eigen naam actief. De Iraanse ambassadeur heeft de afgelopen avond geweigerd... om verdere informatie te verstrekken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken... over de dood van Zara Bahrami. De hoogste ambtenaar van het ministerie had vanochtend vanocht al een gesprek... maar dat leverde niets op. Daarom moest de ambassadeur de afgelopen avond nog eens contact opnemen... maar hij liet niets van zich horen... Volgens minister Rosenthal, die in Jeruzalem is, krijgt de Iraanse diplomaat de komende ochtend een herkansing. Rosenthal zegt dat de diplomatieke verhouding met Iran gespannen is. Tussen Hengelo en Oldezaal is een trein ontspoord. De trein van de regionale vervoerder Sintes reed al stapvoets omdat er een wisselstoring was, maar gleed toch van de rails af. Geen van de zes.